Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Vorig schooljaar werden in het basisonderwijs 287 leerlingen geschorst. Bijna altijd waren het jongens. Een op de tien geschorste kinderen was een meisje, zegt de onderwijsinspectie. In de meeste gevallen werden kinderen twee tot vijf dagen geschorst vanwege een onveilige situatie. De inspectie wil verder niet zeggen wat dat betekent. In het noorden van het land is de winter begonnen. In Friesland, Groningen en Drenthe begon het vanochtend te sneeuwen. De neerslag blijft liggen omdat het, in tegenstelling tot de rest van het land, vriest in het noorden. Rijkswaterstaat is volop aan het strooien. Mensen in het noorden en oosten kunnen door het weer opnieuw last krijgen van stroomdips. Er blijft ijs op de hoogspanningskabels plakken die daardoor gaan dansen. Het oosten van India is getroffen door een aardbeving van 6,8 op de schaal van Richter. Er zijn zeker vier mensen omgekomen, zijn ook veel gewonden. Veel mensen lagen nog te slapen toen de beving plaatsvond. Veel gebouwen zijn ingestort en waarschijnlijk liggen nog veel mensen onder het pijn. Reddingswerkers kunnen maar moeilijk hun werk doen, omdat op veel plaatsen de stroom is uitgevallen. Het nieuwe beursjaar in China kent een heel slechte start. De Chinese beleggers konden voor het einde van de dag al hun spullen pakken en naar huis. De beurshandel werd voortijdig gestaakt vanwege zware koersverliezen. Uitgerekend vandaag traden juist nieuwe beursregels in werking om beurscrashes te voorkomen. Die schrijven voor dat bij koersdalingen van 5% de handel een kwartier wordt stilgelegd om af te koelen en paniekverkopen tegen te gaan. Bij een daling van 7% wordt de beurs voor de rest van de dag gesloten. Dat is vandaag gebeurd. Het weer in het midden regen, in het noordoosten vriest het en daar valt natte sneeuw of gewone sneeuw. En ook kan het ijzelen en daardoor bijzonder glad zijn. Vanmiddag is het vaker droog bij min 2 in Groningen en plus 2 tot 9 graden op andere plaatsen. Dit was het. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Half uur vertraging in de file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Knopend Eemnes en Knopend Muidenberg. 13 kilometer lang. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Vianen en Knopend Oude Rijn. 12 kilometer file. En dat komt door een ongeluk. Een rijstrook is dicht. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Tussen Den Hoorn en Knopend Prins Klausplein. 7 kilometer. Tussen Knopend Prins Klausplein en Dorp 2 kilometer erbij. A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelevarensveen en Leidsendam. 9 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. De file op de A1 richting Amsterdam staat op de A6 richting Muiden. Tussen Almere, Buitenwest en Muidenberg 9 kilometer file. A12 Den Haag richting Utrecht 19 kilometer file... tussen Bodegraven en Knoop het Oude Rijn. Daar is de rechterrijstrook dicht op de A12 Arnhem Den Haag. Tussen Bunneke en Knoop het Oude Rijn 5 kilometer file. A27 Gorkum richting Utrecht tussen Lexmond en Knoop het Lunette 9 kilometer. Op de N198 Woerden richting Utrecht bij de aansluiting met de A12...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 Ook gewoon op zaterdag. Zin in Zandvoort. Zandvoort. Yeah! Is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. van Zandvoort op zaterdag. Zandvoort nogmaals een middag En alle beste wensen natuurlijk voor 2016. Jorde Felix en Ain't Nobody. Jawel, het tweede uur van het jaaroverzicht 2015, Albert-Jan. De maanden mei, juni, juli en augustus, toch? Heel goed, heel ja. goed. Ja, ja, ja, ja, ja. ik hou het nog bij. We zijn bezig met het jaaroverzicht, luisteraars. En uh, we zijn inderdaad aangekomen bij mei 2015. Maar nee, ook de vaste onderwerpen uh, zoals er zijn. Uh, de evenementenagenda rond de klok van half vier ontbreekt natuurlijk ook niet. Ik zou zeggen, houdt u pen en papier bij de hand. En uh, in ieder geval alvast in een vooraankondiging vanavond vanaf vijf uur Disco on Ice. Ja, gezellig. Voor de jeugd en later wat voor de, voor de oudere jeugd. In ieder geval, het wordt weer een heel gezellige disco gebeuren op de ijsbaan... die dit weekend voor het laatst kan worden bezocht. Uh, ik zou zeggen, uh, genoeg reden om ook het komende uur te blijven luisteren... naar uw lokale zender ZFM. En we hebben nog een paar leuke gouden zo tegemoet in dit uur. Waaronder deze van uh, TV Bowie, een van mijn favorieten is... This is not America. This is not America. Toen ik deze single in hand had, eindelijk had ik hem gevonden. Ja, bij de Halterstraat, Radio Peters, destijds <laughs> nog. Ja, daar, daar verkochten ze nog singles. Wat zijn dat? Nou, van die zwarte schijven met een gat in het midden, weet je wel. En dan een uh, naald. Ja, je hoort het bij de vinyl, uh, vinyljaren trouwens. Op de woensdagmiddag. Precies, met Ruud Jansen. De maand mei. Mei, 2015. De dode herdenking op 4 mei, 70 jaar na de bevrijding in 1945... is in Zandvoort een stemmig samenzijn van oud en jong. Het is namelijk opvallend dat er bij de plechtigheid... S avonds bij het monument aan de Van Lennepweg... Veel, veel kinderen aanwezig zijn. Bevrijdingsdag 2015 verloopt letterlijk stormachtig. In de middag moeten, moeten de kinderspelen en de ko koffer, heb je kofferbakmarkt worden afgelast... omdat door de storm de dakpannen van het Zandvoortsmuseum... naar beneden komen. De KNRM Reddingsbooddag trekt veel bezoekers. Dat is niet alleen leuk voor de vrijwilligers. Er melden zich ook nog eens 19 nieuwe donateurs aan. Door het overstappen van Lieselot de Jong... moet OPZ, ouderpartij Zandvoort... op zoek naar een nieuwe fractievoorzitter. Het wordt uiteindelijk echt poster... die ook nog eens voorzitter ad interim van OPZ is. Zandvoorters lenen zich prima als 3D-beeld. Het resultaat is onder andere te zien... in het Zandvoorts museum en bij Kinjamju... Het Zandvoorts Fashion Weekend toont aan dat onze badplaats een echte trendy dorp is. Zowel de grote modeshow bij Beach Club 10 als de modepresentatie over de rode loper dwars door het dorp trekken veel belangstelling. De Moederdagbrunch is een succesvol voorlopen. Aan lange tafels op het kerkplein laten gezinnen zich het eten goed smaken op Moederdag. Mede door het prachtige weer, veel zon en niet te warm is de voorjaarsmarkt op zondag 17 mei zeer geslaagd. Zowel de Marktkooplieden als het publiek zijn heel tevreden. Een grote publiekstrekker is de show van Sergeant Wilsons Army Band. Zandvoort heeft er een opvallend strandpaviljoen bij, tent 6. Het bijzondere is dat je er yoga lessen kan volgen en dat je lekker kunt laten masseren. Tijdens de dag van de verpleging worden de medewerkers in huis in de duinen verwend met een masseur, kapper, schoonheidsspecialisten en pedicure. Ook zijn er workshops met Visagie, een kleurenconsult en een tarotkaartenlezen. De jonge Zandvoortse kunstrijder. Uh, op de schaats Michiel Tichisba... is door de KNSB uitgeroepen tot talent van het jaar 2015. De prijs bestaat uit, uit een cheque van 2500 euro... en kan het schaatstalent goed gebruiken... want kunstrijden is een dure sport om te beoefenen. Om het aantal vermiste kinderen op mooie stranddagen te verminderen... is er op de dag van het vermiste kind... een 06-Polsbandactie van start gegaan. De eerste bandjes worden de tweede pinkse dag bij post-zuid van de reddingsbrigade overhandigd. Het is de aftrap voor een landelijke campagne... En tot slot, Zandvoort beschikt deze uh, in, in mei nee, 2015... sinds het afgelopen mei ook over een kruifkoord. Het ligt op het schoolplein van de Nicolaas School. Het veldje wordt geopend door de Zandvoortse oud-profvoetballer Piet Keur. Tot zover de maand mei. Het uh, jaaroverzicht je hoort me vandaag bij CFM tot aan 5 uur vanmiddag. En er tussendoor natuurlijk lekk lekkere muziek, waaronder deze van The de Jam. Hier is a Town Hall Mellis. Na die uh, tussenaaraanstekers koude nieuwjaarsduik van gisteren... kan je je vandaag weer opwarmen aan de muziek van CFM. Hier is Sarah Larson. live bij CFM. Ja, we zijn uh, toegekomen aan de maand juni van uh, afgelopen jaar 2015. Begin juni gaat een groot protestactie van start... tegen de plannen van voor windmolens vlak voor onze kust. De stichting Vrije Horizon met Belinda Geurensson en Albert Korper... trekt samen op met een werkgroep van enthousiaste zandvoorters... onder het motto Verzet tegen windmolens vlak voor onze kust. De gemeente Zandvoort is sinds kort verantwoordelijk voor de gevonden voorwerpen die op het gemeentehuis worden afgegeven. Nu blijkt dat er een aantal aangeboden GSM-telefoons verdwenen zijn. Hmm. Elvira Meiboom, die net in Zandvoort woont, loopt op 3 juni als jeugdambassadeur voor Nederland op blote voeten naar Schiphol. Daar stapt ze op het vliegtuig naar München, waar zij meedoet aan de One Step, die aandacht vraagt voor extreme armoede onder kinderen in de hele wereld. Leo Steegman, die jarenlang een van de toptrainers was in het betaalde voetbal, is nu toegetreden tot de gemeenteraad. Daar hoopt hij te gaan scoren voor de oudere partij Zandvoort. Tennisclub Zandvoort wordt Nederlands kampioen. Het is voor het eerst in de 64-jarige geschiedenis van TCZ... een ongekende prestatie. De gemeente Zandvoort wil de ambtelijke samenwerking met Haarlem verder uitbreiden. Om te pijnen of het draagvlak is voor, en, uh, voor is onder de bevolking... wordt een informatiebijeenkomst belegd op het raadhuis. Gezien de lage opkomst van de Zandvoorters zou je kunnen denken... dat het niet leeft in het dorp. Maar diegenen die er wel zijn, laten een zeer kritisch geluid horen. Het college is niet van plan een nieuwe exploitatievergunning te verlenen aan de nieuwe eigenaar van het omstreden pensioen aan de Brede 44. Na het opleggen van een dwangsom gaat de eigenaar in beroep, zodat het pensioen gewoon open blijft. Begin december wordt het uiteindelijk ontruimd. Een aantal Zandvoorters doet mee aan de actie Free a Girl... die geld moet opleveren om jonge meisjes uit ontwikkelingslanden... te redden uit de prostitutie. De vrijwilligers laten zich ieder twaalf uur lang opsluiten... in een ruimte van 2 bij 1 meter bij Strandpaviljoen... de haven van Zandvoort. Bij elkaar weten de, tussen aanhalingstekens, gevangenen... een bedrag van 18.394 euro op te halen. Strandpaviljoen Telassa houdt ook dit jaar weer... haar traditionele haringfeest. Volgens kenners is de nieuwe haring zilt en vol vet zoals het hoort. In totaal glijden er zo'n 1200 haringen door 500 kelen. Een week lang gaan Zandvoorters ook massaal aan de Hollandse Nieuwe... voor het wereldrecord simultaan haring happen. De poging slaagt met vlag en wimpel. En tot slot, in juni 2015, een goede ontwikkeling voor ondernemend Zandvoort... is het convenant retail en horeca... dat op feestelijke wijze wordt ondertekend in Café Laurel en Hardy. En hoe was het weer in juni? Was het een beetje zonnig? Eh, uh, al tuurlijk. Jury tuurlijk. Is Seven gemaakt. days in a sunny June. Hier is de Urquai. Het lijkt wel de top 2000, Albert-Jan. Uh, de best of. Ja, zo is dat. De <laughs> Supertramp en Dreamer. En daarmee is het uh, precies half vier geworden. De evenementagenda, een lange lijst weer. Nou ja, dit is het valma. Ja, redelijk de, wel, de, een ja, pakje maar, voor je dus. Uh, Zandvoort bruist, ook in januari. Ja, zeker. Uh, goed. Allereerst natuurlijk uh, vanmiddag uh, disco on ice. Kom ook gezellig dansen en schaatsen op de ijsbaan met leuke muziek en DJs. Dat begint allemaal om 5 uur en het duurt tot 10 uur vanavond. Allemaal op de ijsbaan, op het Raadhuisplein. Het is dus het laatste weekend van de ijsbaan, dus ik zou zeggen, schaatsers en enthousiastelingen, eh, spoed u dit weekend dan nog naar de eh, Raadhuisplein voor eh, een rondje schaatsen, oliebollen, dan wel koek en zopie. Maar vanavond vanaf 5 uur of vanmiddag vanaf 5 uur disco on ice. Dan gaan we naar morgen, vanaf 9 uur s morgens is het defrost. Al Mugar New Year's Surf en dat speelt zich allemaal af op de watersportvereniging Zandvoort en dat duurt tot 8 uh, uur s avonds. Morgen vindt alweer de zesde editie plaats van het Defrost Al Mugar New Year's Surf. Deze wedstrijd is hard op weg om een echte klassieker te worden. De host van dit evenement zal wederom de watersportvereniging Zandvoort zijn. Zij stellen hun prachtige accommodatie op het Zandvoortse Zuidstrand weer ter beschikking. Dat allemaal morgenochtend vanaf 3 uur. En meer informatie kunt u natuurlijk vinden uh, uh, uh, op de website van de watersportvereniging Zandvoort. En kaarten kunt u krijgen bij VVV Zandvoort. Dan gaan we weer lachen. En dan, is, uh, dan heb ik het over het Amsterdam Beach Hotel. En wel uh, in App en Vloed, het restaurantgedeelte. Vanaf 8 uur tot 11 uur is het weer Zandvoort lacht. Open mic, comedy night. Duik op deze zondagavond mee in de fascinerende wereld van stand-up comedy. En met aanstormend en gevestigd talent uit binnen- en buitenland. Een microfoon, grappen in een razendsnel tempo en het, voor het publiek. Met alleen uh, deze ingrediënten uh, bezorgen ongeveer acht comedians en een microfoon u een geweldige comedy night. Dat allemaal op 3 januari morgen vanaf 8 uur 's avonds. Amsterdam Beach Hotel, badhuisplein 2 tot en met 4. En een aanrader voor de 50 plusser. Oh, daar komt hij aan. Ja, ja, ik, ik ga ook heen. Uh, Cinema Nostalgie. Dan hebben we het over uh, 5 januari. Om 1 uur gaan de deuren weer open van het Circus Zandvoort... aan het Gasthuisplein nummer 5. Voor Cinema Nostalgie. Met uh, nu dinsdag de klassieker, the good, the bad and the ugly. Wie kent de film niet? Met Clint Eastwood. En Lee van Klief in de hoofdrollen. Dat allemaal op 5 januari vanaf 1 uur. Meer informatie over Cinema Nostalgie en over alle andere activiteiten van Circus Zandvoort kunt u terugvinden op de website www.circuszandvoort.nl. www.circuszandvoort.nl. En uh, het is nog maar net 2016, of het racegeweld barst alweer los. En dan heb ik het over op 9 januari op het Circuitpark Zandvoort, de nieuwjaarsrace 2016. Het startzij voor het nieuwe racejaar wordt traditioneel bij de Syntex Nieuwjaarsrace gegeven. Niet alleen naast de baan wordt het nieuwe jaar ingeluid met vuurwerk. Ook op de baan is er voldoende spektakel waar de vonken van afvliegen. vliegen. Dat allemaal op 9 januari op het circuitpark Zandvoort de Nieuwjaarsrace 2016. Meer informatie uiteraard op de website www.cpz.nl. Www en ook het Wapen van Zandvoort laat zich op 10 januari niet onbetuigd. Happy New Year met Papa Luigi i Michi. Wie kent ze niet. Wapen van Zandvoort, gastheidsplein nummertje 10... op 10 januari vanaf 5 uur tot 7 uur Papa Luigi het nieuwe jaar in. Meer informatie kunt u uiteraard vinden op de website van het Wapen van Zandvoort. En Café Anders in de Haltenstraat gaat op 10 januari vanaf 4 uur... Back in the Time met de Motown en Disco-hits... De beste Boontown en Disco-Hits live met DJ Erik. Dat allemaal op 10 januari vanaf 4 uur middags... Café Anders aan de Halterstraat nummertje 28. Ook op 10 januari vanaf half 3... bent u uiteraard weer van harte welkom in Gebouwde Krocht... voor Jazz in Zandvoort. Dit keer met Simone Pormes. Meer informatie over dit concert... en over alle andere concerten van Jazz in Zandvoort... kunt u uiteraard terugvinden op de website... www.jazzinzandvoort.nl En dan gaan we naar de Agatha-kerk. Want op 10 januari is het zover... Dan is het weer een traditionele nieuwjaarsconcert... met medewerking van het Zandvoortsmannenkoor, het Zandvoortsvrouwenkoor... de Beachpopzingers, muziekschool New Wave. En de muzikale begeleiding is natuurlijk Theo Wijnen op de piano... en de presentatie zal in handen zijn van Irene de Jager. En? Ja, CRM is erbij. Juist, ja. CRM is er wederom bij... En we zullen dit concert live voor u gaan uh, uitzenden op de radio. Dus mocht u het zijn, zet hem op CFM. Dan kunt u gewoon meegenieten op het nieuwjaarsconcert... op 10 januari vanaf half drie in de Agatha-Kerk, Grote Krocht 45. En last but not least, de traditionele kerstboomverbranding... komt er ook weer aan. En dat is op 13 januari. En dat is om half acht s'avonds. Kom allen tezamen om de kerstbomen die van tevoren zijn verzameld... te verbranden. Ge dit gebeurt uiteraard onder veilig toezicht van de Zandvoortse brandweer. Dat op 13 januari vanaf half acht op, de, uiteraard, op het strand. Tot zover. Dankjewel Robert-Jan. Wil je de evenementen rustig nalezen? Dat kan via de app van ZFM. Download hem nu in de Play Store, App Store en de Windows Store. Hij is gratis voor jullie beschikbaar. Zoek even onder ZFM Zandvoort. En je hebt hem op je telefoon of tablet staan met ook de laatste nieuwtjes. Uit we'll be passing by and they'll be witched inside just a waiting for no and while the chasing darts we'll be dancing in the dust cause we're coming through Deze zeer Kijk al. je hoort de Here for You. ZFM niet alleen op de radio, maar ook op tv. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. En heel veel lekkere muziek natuurlijk zo op deze zaterdagmiddag. Waaronder deze van Marillion, hier is Kelly. Van Merylan en Kaylee zou zomaar op donderdagavond ook gedraaid kunnen worden bij CFM. Tussen tussen 10 en 12 uur met collega's Jarol Duif. Het is 12 minuten, overal vier. We gaan kijken naar de maand juli 2015. Maar allereerst een dienstmededeling. Ding dong. Ja, ik kreeg zo dit een uh, seintje van uh, een van onze medewerkers vanaf de ijsbaan. Uh, je kan vanaf 4 uur al disco'en. Hey lekker. Dus de jeugd kan om 4 uur al los op de ijsbaan met de heerlijke disco-geluiden. Goed, dan gaan we naar, terug naar juli 2015. De zevende, de zevende editie van Culinaar Zandvoort op het Gasthuisplein is weer een groot succes. Heel veel Zandvoortse smulpapen laten zich uh, al het lekkers prima smaken. Zowel het eten als de organisatie is van topkwaliteit. Formule 1-coureur Max Verstappen is de grote publiekstrekker... tijdens Italia aan Zandvoort. Op zaterdag in het dorp en zondag op het circuit. Max laat zich bijgestaan door zijn vader uh, Jos, Jan Lammers en Arie Luijendijk, alle belangstelling als een topartiest welgevallen. Hij deelt handtekeningen uit en gaat met fans op de foto. Het nieuwe wandelpad van het station naar de boulevard... wordt door wethouder Gert-Jan Bluis feestelijk geopend. Dit pad is onderdeel van de entree Zandvoort... dat ten doel heeft treinreizigers op een sfeervolle wijze... de weg te wijzen naar de boulevard en het strand. De Big Five, een werkgroep bestaande uit ondernemersvereniging Zandvoort... VVV Zandvoort, Beach Promotions, Sydney Park Zandvoort en de gemeente... gaat rond vijf grote evenementen allerlei sfeerverhogende activiteiten organiseren. Zoals de parade van autoreeswagens door het dorp... en kortingsacties bij horeca en winkels. De vijf evenementen zijn het Run, Italia Zandvoort... Historic Grand Prix, KLM Open en de DTM. In het Zandvoortsmuseum wordt een tentoonstelling over het strand van vroeger en nu geopend. Het thema blijkt een schot in de roos. Vooral de oude strandtent van Michiel Drommel, met hulp van Hans Molenaar, heeft gemaakt, is een regelrechte hit. De strandtent staat midden in het museum, compleet met zand op de vloer. Het succes van Puppet Weekend toont de samenwerking tussen ondernemers in het belang is van heel Zandvoort. Op de boulevard de Vauvazie zijn als proef vijf kiosken geplaatst... waar Zandvoortse ondernemers hun toeristische producten kunnen verkopen. De bedoeling is de boulevard extra aantrekkelijk te maken... voor dagjesmensen en toeristen. Op de dag dat evenementen als de Zomermarkt... het Mosselfestijn en Zandvoort Alive op de agenda staan... is er noodweer onderweg naar Zandvoort. Toch verloopt de Zomermarkt tot het noodweer arriveerde. Nog heel gezellig en ook de bezoekers van aan Zandvoort Alive... laten zich op het strand niet door pluvius verjagen. Strandpaviljoen Talassa is verkozen tot het schoonste strandpaviljoen van Nederland. Op het Badhuisplein heeft de jaarlijkse kermis plaatsgemaakt voor het Kids Fun Park. Een minikermis speciaal voor de kleinere kinderen. De verwachting is dat deze attractie voor minder overlast onder de bewoners zorgt. Een Chinese delegatie maakt kennis met Zandvoort. Het is een tegenbezoek aan burgemeester Nick Meijer... die in april als voorzitter van de vereniging Nederland-China... een bezoek heeft gebracht aan de stad Cao Cheng. Chang. De Chinezen zijn met name geïnteresseerd in het uh, circuitpark Zandvoort. Tot zover juli 2015. De zomer van 2015 met het jaaroverzicht, Albert-Jan. En dan heb jij het over een noodweer in juli. Ja. Nou, lekker is dat. Ja, het is, het, de, de natuur is in beweging, hè? Ja, dat zeker. Vandaar dat zag de decembermaand. Ja, ja, precies. Maar we hebben toch een beetje de zomer in ons bol, hè? Als we zo meteen naar augustus toe gaan? Hier is Toto Continuo. Sono un italiano.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 Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconi. ja no pere, dom Italia die no si spaventa, con la crema da barba lamenta, con un vestito cestato sul blu, e l'amore viola.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 Het is toch helemaal geweldig dat je bij het draaien van deze plaat kan vertellen... dat ze dadelijk om vier uur Disco On ijs gaat beginnen. Het is gewoon huis vanaf 4 uur in het centrum van Zandvoort. Het laatste weekend van de ijsbaan dit jaar, maar niet getreurd. Volgend jaar komt de ijsbaan gewoon weer terug, hoor. Dus kunnen we genieten van ijspret in Sofort... dankzij de vele vrijwilligers en de organisatie van de ijsbaan. Ja, het is 8 minuten voor 4 uur. We moeten maar nog even doorheen uh, rossen maand-augustus. Uh, ja, het begon goed in augustus. Oh. Het is namelijk hommelers tussen burgemeester Niek Meijer en de horeca in Zandvoort. Meijer laat in een memo aan de Raad weten dat de maatregelen tegen overlast in het uitgaansleven worden aangescherpt. Omdat een aantal horecaondernemers te weinig doet om overlast te voorkomen. De horeca krijgt daar lucht van en komt in opstand. Na een gesprek tussen beide partijen gaat de gevraagde nota van tafel en keert de vrede terug. Het jaarlijkse hoogtepunt voor de jeugd in de zomervakantie is het Timmerdorp. Dit keer wordt er een westerendorp gebouwd. En als het dan af is, volgt op de laatste dag het allergrootste hoogtepunt. Het is het in brandsteken van het timmerdorp. De vlammen laaien uh, hoog op en er komt met veel warmte bij vrij. De brandweer zorgt dat er voor alles, een gedoseerd, uh, dat alles uh, gedoseerd en opgebrand wordt. De stichting Lions Helpen Kinderen schenkt ruim 6.500 euro... aan het jeugdfonds Zandvoort. De opbrengst is afkomstig van de evenement uh, Culture at the Beach... waarbij vier strandtenten een diner verzorgden... in combinatie met optredens van vier stand-up comedians. De nieuwe editie van Jazz Behind the Beach op het Raadhuisplein... is volgens het publiek geslaagd. De gebrachte jazz is, zoals het vroeger altijd was, uitstekend van kwaliteit. Ook het al oude Jazz Behind the Bar is in ere hersteld. Dat Zandvoort meetelt in de mode bewijzen de tweelingzusjes Julie en Marie Reinders... met hun modeshow op landgoed Waterland in Velzen, waar zij hun nieuwe winter- en zomercollectie presenteren. De bekende stylist Fred van Leer, die de show presenteert... spreekt heel lovend over de creaties van de zusjes. Het voornemen van de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam... om 2500 herten in de Amsterdamse waterleidingduin te gaan afschieten... leidt opnieuw tot felle protesten. Er is een petitie gestart om de beleidsmakers op andere gedachten te brengen. Beach Cleanup, waarbij langs de hele kust door vrijwilligers het strand wordt schoongemaakt... kent in Zandvoort een record aantal deelnemers. Hoewel er meer mensen meedoen, wordt er minder vuil opgehaald in vergelijking tot vorig jaar. Goed nieuws, want het betekent dat strandbezoekers minder troep hebben achtergelaten. De Amsterdamse muziekavond zorgt voor een lach en een traan. De tranen komen in de vorm van regen met bakken uit de lucht. De lach wordt veroorzaakt door de optredende artiesten die voor een gezellige Amsterdamse sfeer zorgen. En tot slot de Nederlandse, de Nederlandse zand, zandbeeldhouwer... Maxime Gazendam wint het EK zandsculpturen 2015... met een prachtige creatie gebaseerd op de laatste woorden... van Vincent van Gogh. La Tritesse durera toujours. Oké, okay, dat was hem de maand augustus. Zodraad ik de dadelijk het derde en laatste de laatste vier, drie, drie, vier maanden. Ja. September, oktober, oktober. Ja, vier december. maanden. Vier maanden die krijg je nog voor ons de, het jaaroverzicht 2015. Zometeen na het nieuws en weer van vier uur, het laatste uur van dit programma. En ook de vaste items ontbreken, zeker niet. Dier van de week, gedicht van de dag. Dus reden genoeg om te blijven luisteren naar CFM. Graag tot zometeen na het nieuws en weer van vier uur. De laatste voor uh, vier is deze van Lucas Graham. Hier is Seven Years. Once I was seven years old, my mama told me, go. Make yourself some friends so or you'll be lonely. Once I was seven years old.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 Is they can make it make